Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij de coronaregels voor evenementen moet niet het aantal bezoekers leidend zijn... maar het aantal mensen per vierkante meter. Daarvoor pleiten organisatoren uit de sport-, cultuur- en evenementenbranche. Ze praten vanmiddag met de ministers van Rijn, Grapperhaus en van Engelshoven... en staatssecretaris Keizer. Nu geldt voor bijeenkomsten een maximum van 30 mensen... en vanaf 1 juli wordt dat 100. Grotere evenementen zijn tot zeker 1 september verboden. De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang vindt dat kinderdagverblijven soepeler moeten omgaan met kinderen die een snotneus hebben. Die worden vaak geweigerd omdat ze volgens de regels moeten thuisblijven. De vereniging wijst erop dat een coronatest te ingrijpend is voor kleine kinderen en dat ze in de meeste gevallen gewoon verkouden zijn. Rotterdam heeft de protesten in het centrum tijdens de Sinterklaas-intocht van 2016 terecht verboden, oordeelt de Raad van State in een zaak die Jerry Afrieë van kick-out Zwarte Piet had aangespannen. Burgemeester Abu Abutaleb verboden protesten omdat hij bang was dat anti-Zwarte Piet demonstranten en extreemrechtse groepen en voetbalhooligans met elkaar op de vaart zouden gaan. Een grote groep demonstranten kwam alsnog naar Rotterdam. Zo'n 200 tegenstanders van Zwarte Piet werden opgepakt omdat ze het demonstratieverbod hadden overtreden. Ruim 400 van de ongeveer 500 varkensboeren die zich hadden aangemeld... krijgen subsidie om te stoppen met hun bedrijf. De stopsubsidie kost de overheid in totaal 455 miljoen euro... en is bedoeld om de stikstofuitstoot en stankoverlast te bestrijden. Amsterdam blijft ook volgend jaar een van de twaalf speelsteden van het EK-voetbal. Oranje zal de drie groepswedstrijden spelen in de Johan Cruijff Arena... en daar is ook een van de achtste finales.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Z Z ZFM Lunchroom dagelijks live bij ZFM Zandvoort. Tussen 1 en 3 uur.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 All the road you see. Instrumentaal van de Week door Hans Wassenaar.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 is true. Het was direct met Soldier On. Wij gaan door met Davine Michel met Duur te Lang.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 Sta stil. Wat jij wil, wat ik wil. Dit.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 Kust lacht 24 uur per dag. Dit is EFM. Ahora que te fuiste, Leos, es cuando más me haces falta. Ando buscando consejos Waar is de liefde gebleven? Het heeft ons niet mee gezeten Ik zou het willen vergeten, ook al kan dat niet, dat niet dat kan Dime qué hacer, que el tiempo se nos va Ya no lo pienses más, vivamos el momento Por esta vez, deja el pasado atrás, vamos a Como la última vez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 Ik wil niet meer, ik wil niet Nu zijn we hier met z'n tweeën. Het heeft ons niet meegezeept, toch altijd samengebleven. Dit was Rolf Sadjens met: Komo toe! Alle middelbare scholen gaan 2 juni weer open voor leerlingen, zegt premier Mark Rutte.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 zo komt ze, zo komt ze, zo komt ze, zo komt ze, zo komt ze, zo komt ze, komt zo komt ze, komt zo komt zo komt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 But you come so, but you come so, but you come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 Dit was Kingston met Uncharted. En we gaan door met Bella Paris. Cu Viva la vida. <middels> Zo nooit salida, vive la vida cada.